Volgens Omroep West waren de verdachten toen tussen de 15 en de 17 jaar oud. Een vijfde verdachte is vrijgesproken. Op 1 mei braken in Scheveningen grote gevechten uit na een oproep op sociale media. Onder de jongen raakten in elkaar, met elkaar ingevecht en ook met de politie. Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt door te willen praten met Europese landen. Vandaag sprak hij met zijn collega's van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.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 Haarlem 105 voor Haarlem, Heemsteden en Bloemendaal. Verschil van opstal. <tie> Life. Yeah. the music it's a spiritual thing a body thing a soul house music house music house music